Vijf uur, het NOS-journaal, Remol Serré. Doden bij bomaanslag Jeruzalem, filmdiva Elizabeth Taylor overleden... en Libische luchtmacht verslagen, zegt Hoge Britse officier. In Jeruzalem is een doden gevallen bij een bomaanslag op busreizigers. Er zijn zeker 25 mensen gewond geraakt. Volgens de Israëlische minister van Veiligheid zat de bom in een tas die tussen twee stadsbussen stond. Hij gaat ervan uit dat Palestijnse militanten de bom daar hebben geplaatst, maar nog niemand heeft de verantwoordelijkheid opgeëist. De politie heeft alle uitgaande wegen in Jeruzalem afgesloten om de dader te kunnen pakken. In Israël zijn al lange tijd geen aanslagen gepleegd, mede door strenge veiligheidsmaatregelen na de tweede Palestijnse opstand die begon in 2000. De laatste tijd waren er aanvallen over en weer... tussen Israël en Palestijnen in de Gazastrook. Premier Netanyahu van Israël heeft na de aanslag... zijn reis naar Rusland uitgesteld. In een ziekenhuis in Los Angeles is de filmactrice Elizabeth Taylor overleden. Ze begon als kindsterretje en groeide uit tot een icoon van de filmgeschiedenis... met rollen in films als Cat on a Hot Tin Roof... Who's Afraid of Virginia Woolf en Cleopatra... Voor haar hoofdrol in Cleopatra in 1963 kreeg Taylor een miljoen dollar. En zoveel had een actrice niet eerder voor een filmrol gekregen. Ze won in haar carrière twee keer een Oscar voor de rol van Call Girl in Battlefield 8... en voor haar rol van Martha in Virginia Woolf. Haar laatste film, The Flintstones, maakte ze in 1994. Zo'n drie jaar later werd ze geopereerd aan een hersentumor... Haar ziektes en verslaving aan alcohol en pillen... werden vaak breed uitgemeten in de pers, net als haar vele huwelijken. Taylor is acht keer getrouwd geweest. Waaronder twee keer met de acteur Richard Burton. Na de dood van haar goede vriend, acteur Rock Hudson, die overleed aan AIDS... zette Taylor zich in voor de strijd tegen deze ziekte. Ze richtte onder meer de Elizabeth Taylor Foundation Against AIDS op. Voor haar inzet kreeg ze een speciale Oscar. Elizabeth Taylor is 79 jaar geworden. De geallieerde vliegtuigen hebben de Libische luchtmacht vernietigd en kunnen ongehinderd boven Libië vliegen, zegt de Britse commandant Backwell. De gevechtsvliegtuigen van de Amerikanen, Britten en Fransen vallen nu her en der Libische troepen aan die de burgerbevolking bedreigen. Backwell deed op een basis in Zuid-Italië verslag van het verloop van de strijd.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 De Amerikaanse luchtmacht heeft het wrak van de F-15... die gisteren boven Libië neerstortte, gebombardeerd. De Amerikanen vernietigden het toestel om te voorkomen... dat het in verkeerde handen komt. De F-15 was neergestort door een technisch mankement, zegt het Pentagon. De twee piloten konden zich met hun schietstoel redden. Het ongeluk gebeurde in het oosten van Libië... dat in handen is van de opstandelingen. Op Schiphol is geen extra radioactiviteit gemeten bij ladingen uit Japan. De Voedsel- en Warenautoriteit werkt bij de controles op de luchthaven samen met de douane. Elk vliegtuig dat uit Japan komt wordt aan de buitenkant gescreend. En dat gebeurt ook met de pallets die eruit komen. En de goederen op de pallets worden ook nog eens steeksproefsgewijs gecontroleerd op radioactiviteit. De ladingen uit Japan bestaan voornamelijk uit levensmiddelen, elektronica en diervoer.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 Trainer John van den Bron, die erbij stond en niks deed... zou één wedstrijdschorsing moeten krijgen. Immers en van den Bron hebben al een paar keer excuses aangeboden... en afstand genomen van hun gedrag. En dan het weer. Vanavond en vannacht is het vrij helder, maar plaatselijk ontstaat er een mistbank. Het koelt af naar ongeveer 2 graden in het oosten, tot rond het vriespunt. Morgen zijn er in het noorden wolkenvelden, elders is het opnieuw vrij zonnig. Het wordt 11 graden op de Wadden tot plaatselijk 18 graden in Limburg. Na morgen raakt het ook in de rest van het land geleidelijk bewolkt en dan wordt het frisser. ANEB, Verkeersinformatie. De avondspits verloopt niet al te druk. De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. Er zitten geen opvallende files tussen. De langste files die staan op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo tussen Twello en Badmen 7 kilometer. De A4 van Amsterdam naar Den Haag ook 7 kilometer bij Hoogmade. En de A28 Utrecht naar Amersfoort tussen Soesterberg en Leusden 6 kilometer. Kom zaterdag 26 maart naar de NVM Openhuizendag.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 Ga dan naar Rabobank.nl slash werken. Het NOS Radio 1 Journaal met Lucella Carasso en Tim Overdiep. 7 over 5 goedemiddag. Het Libische leger kan vanuit de lucht niks meer uitrichten. Al dus de gelegenheidsalliantie die de no fly zone controleert. Straks een verslag uit Libië van Hans Jaap Melissen. Ze heeft genoeg meegemaakt om vier levens mee te vullen. Dat zei Elisabeth Taylor zelf over haar leven. En ze prees zichzelf daar gelukkig mee. De actrice overleed vandaag, 79 jaar oud. Halina Rijn, actrice, goedemiddag. Goedemiddag. Wie was Elisabeth Taylor voor u? Nou, absoluut. Iemand die me heel erg inspireert en absoluut voorbeeld. Omdat zij niet alleen een, een hele knappe filmster was... maar ook echt een hele goede actrice die heel krachtig en, en rauw acteerde. En dat heb ik altijd heel erg weten te waarderen. Ja, want wat voor inspiratie haal je daaruit? Ja, ik vind vooral haar Virginia Woolf bijvoorbeeld. of uh, de, de films die ze van Tennessee Williams, hè, zoals Cat on the Hot Roof, heeft gespeeld. Ja, daar haal ik uit dat, uh, dat zij heel prachtig is om naar te kijken. maar ook uh, lelijk durft te zijn. En, uh, en allerlei andere kanten van zichzelf durft te laten zien. En dat mij dat toch heel erg aanspreekt en, en ja, ook inspireert. En kijkt ke u nog wel eens naar haar films? Ja, zeker. Omdat zeker zij zoveel uh, toneelstukken heeft uh, uh, heeft gespeeld of film, hè? dus dat zijn dingen waar ik altijd heel erg in geïnteresseerd ben. En zoals als wij het weer over Virginia Woolf hebben bij de deelgroep Amsterdam of over stukken van Tennessee Williams, dan uh, trek je die dvd's weer uit de kast. Ja en is het niet een gedateerde manier van acteren? Nee, dat is heel bijzonder aan haar, denk ik. Dat zelfs bij die films die natuurlijk echt uh, wel een aantal jaar geleden zijn opgenomen. Dat je eigenlijk dat bij haar nauwelijks merkt. Omdat het zo levensecht is. En, en nogmaals, zo rauw. Dat, dat dat heel erg modern overkomt eigenlijk. En dat het, uh, ja, dat, dat, dat het voor mij nog altijd als een voorbeeld geldt. Zeker nu nog. Nee, en, en qua timing. Uh, kan je daar iets van leren? Nou, ik vind... Ja, zeker. Kijk, ze heeft ook echt een komische kant. Maar dat heeft te maken met het feit dat ze niet ijdel is als ze speelt. He, Daarbuiten dus zal ze gerust ijdel zijn. Met alle mooie foto's mm. en, uh, en alle mooie kleren die ze heeft. Maar als ze speelt is ze gewoon wars van ijdelheid. Ze heeft bijvoorbeeld ook het temmen van gedaan. En daarin is ze ook vreselijk geestig. En dat heeft te maken met dat je even je vrouwelijkheid aan de kant zet... en ook lomp en, en gek en, en, en, en absurdistisch durft te zijn. En dat had zij, al die kanten had zij in zich. Dus en heel vrouwelijk, maar ook een soort jongetje een soort, en een soort man. En, en, en ja, dat, dat vind ik gek. Ook niet altijd charmant zijn. Nee, en dat was ze vaak wel daarbuiten. Tenminste, als ze dan niet naar een kliniek ging of er weer uitkwam. Hè? Want ja. turbulent dus, leven, ja. trouwens scheiden, ja. trouwens scheiden, kliniek in, kliniek uit. Ja. Waar zal ze nou uiteindelijk om herinnerd worden? Dat of haar acteren? Nee, zeker om haar acteren. En ook, natuurlijk ook wel om haar schoonheid, omdat die natuurlijk ook wel echt verbluffend was. Maar ik hoop echt vooral om haar acteren, want uh, ja, dat is toch echt... Dat vond echt wel... Haar talent staat zo buiten kijf. Je hebt heel veel filmsterren die gemaakt zijn door regisseurs of door de camera of door whatever. En dat is haar echt niet. Zij had gewoon zelf een enorm talent. Dus zijn ze ook een super, goede theateractrice. Dus ik, uh, ja, ik, uh, ik, ik, ik, ik haar talent. En niet zozeer haar, haar turbulente soapachtige bestaan. Oké, okay, goed. Dan houden we het gewoon bij haar talent. Aline Dank voor de reactie. Heel erg graag gedaan. Dag. Dag. En op uh, onze website nws.nl een uitgebreid overzicht van haar oeuvre met veel foto's en videobeelden. We gaan naar Syrië, niet de. Excuus, we gaan naar het Midden-Oosten, maar we gaan naar Israël. Want de stroom met nieuws houdt niet op. Groot alarm vanmiddag in Jeruzalem bij de bomexplosie bij een busstation. De politie denkt aan een aanslag, maar dat is nog niet bevestigd. Politicoloog Radi Soerie, goedemiddag. Goedemiddag. Ik ben behalve politicoloog Midden-Oostendeskundige Nederlands-Palestijns. Dus u weet er heel veel van. Weet u vast ook dat het alweer een tijdje geleden is dat er zo'n explosie was. Als dat zo is sinds 2006, denken wij, verrast het u dan dat er een aanslag in Jeruzalem is gepleegd? Nee, op zich niet. Je kunt het misschien eerder zeggen van het is uh, opmerkelijk dat het de laatste jaren zo uh, relatief rustig was. De grootste laatste aanslag was in 2008 toen er een schietincident in een uh, Joodse religieuze school was. Uh, uh, waar Palestijn toen een aantal mensen heeft doodgeschoten. Daarvoor was het ook al een aantal jaren rustig geweest. Nee, het is eigenlijk opmerkelijk als je kijkt, uh, de situatie in de stad uh, Jeruzalem uh, is verslechterd het uh, laatste jaar voor de Palestijnen, uh, dramatisch verslechterd, omdat uh, de bouw van de muur, nou die, die kent u ongetwijfeld, ja. die muur die is eigenlijk uh, nu afgerond, uh, Jeruzalem is aan de oostkant hermetisch afgesloten van omringende Palestijnse gebieden, dus... Voor Palestijnen was het altijd redelijk makkelijk om uh, toch nog via allerlei achteraf weggetjes vanuit de Westbank Jeruzalem binnen te komen. Dat is er nu niet meer. Er staat nu een, meet, een muur van 10 meter hoog waarmee Jeruzalem uh, ja, op allerlei mogelijke manieren is afgesneden van haar achterland. Economisch, politiek, sociaal, religieus. Families zijn gescheiden. Het is een uh, dramatische situatie. En uh, in Jeruzalem zelf... ...is het ook nog eens een keertje zo dat uh, de laatste twee jaar het aantal incidenten met gedwongen huisuitzettingen van Palestijnen... ...die uh, een huis uit worden gezet door Joodse kolonisten of, of uh, waarvan het huis wordt uh, opgeblazen door de Jeruzalemse gemeente... ...omdat het zogenaamd illegaal gebouwd zou zijn. Dat is allemaal toegenomen. dus. De situatie is uh, erg verslechterd en verscherpt in die stad. We hebben natuurlijk vooral het vizier gericht op alle ontwikkelingen in de rest van de Arabische wereld. Ja. Euh, en niet zozeer op Israël en de Palestijnse gebieden. Maar het was dan toch al niet rustig in de afgelopen tijd? Het was niet rustig. De laatste dagen is het onrustig geworden aan de grenzen tussen de Gazastrook strook en Israël. Israël heeft. Uh, uh, mensen gedood. Vervolgens heeft Hamas daar met raketbeschietingen op gereageerd. Vijftig uh, raketten zijn afgeschoten. Uh, daarop heeft het Israëlische leger weer acties uitgevoerd. Dus daar dreigt een escalatie. En als je dan kijkt naar het geweld van vandaag... gaat u ervan uit dat dit het werk van Hamas is? Uh, nou ja, als je dat ziet in de lijn van die uh, escalatie... die dreigende escalatie... Uh, Tussen Hamas en Israël aan de grens tussen Israël en de Gaza-strook... ...dan zou dat niet uh, vreemd zijn. Bovendien staat Hamas onder druk uh, van de, een deel van de eigen bevolking. In de Gaza-strook zijn er de laatste weken ook demonstraties geweest van jongeren... ...die eigenlijk schoon genoeg hebben van uh, wat Hamas en wat de Palestijnse autoriteit politiek aan het doen zijn. Die willen een nationale eenheid, die willen eigenlijk uh, zelf de straat op te gaan hebben. Genoeg van de militarisering van het conflict, ze willen ook van de bezetting af. Dus Hamas staat onder druk. Ja, maar er was vredesoverleg, wat alweer even stil ligt. Ja. Is dat dan in uw redenering de reden dat Hamas de spanning opvoert? Nou ja, het kan een soort vlucht naar voren zijn. De strategische bondgenoot van Hamas uh, is het Syrische regime... Het Syrische regime staat ook onder druk. Dat heeft u in uw uitzending. Ik weet niet of u daar al iets over heeft gezegd. En anders... Gaan we doen. Dat gaat u doen, want daar is het ook erg onrustig. Ook vandaag zijn er weer doden gevallen. Ja, want ziet u ook duidelijk een verband met de onrust in landen als Syrië, Libië en Bahrein? Ja, uh, nou ja, in ieder geval wat betreft, uh, als we het beperken tot het Midden-Oosten zelf. Uh, Jordanië, Palestijnse gebieden, Egypte, Libanon, dat is toch... Syrië uiteraard, dat is één bepaalde regio. En op dit moment zie je dat het Syrische regime toch onder druk begint te komen. Uh, nou ja, dat kan betekenen dat er een soort vlucht naar voren wordt gekozen door Hamas. En misschien ook wel geïnstrueerd of gesroefdeerd door het Syrische regime. Uh, om het, om het, ja, toch een nieuw front te creëren wat de aandacht afleidt. Want het Palestijnse conflict heeft altijd in de Arabische wereld gediend als een politieke bliksemafleider voor ...spanningen in het eigen land. Op het moment dat er dan met de Palestijnen iets gebeurt... ...dan is de bevolking weer verenigd in, uh, in woede. En daar hebben we vandaag wellicht een uh, gewelddadig voorbeeld van gezien. Radi Soudi, uh, politicoloog. Politico Hartelijk dank voor deze toelichting. Tot ziens. Syrië, daar gaan we over praten zometeen. Maar eerst Libië. Hans-Jaap Melissen doet straks verslag vanuit Benghazi. Bij de AWB zit voor het verkeer Wijnand-Zwaan. Ja, het is een onopvallende avondspits. De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. De wat langere files staan op de A1 Apeldoorn-Hengelo... bij Teventer, 7 kilometer. En op de A59 Zonzeel richting Den Bosch... tussen Ter Heide en knoopend hooipolder 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lucella Carasso en Tim Overdik. In Libië lijkt het tij gekeerd, als we de topcommandanten mogen geloven van uh, de geallieerden. Vliegtuigen bewaken de no-fly zone boven het land en de Libische luchtmacht zou niet meer opstijgen. In Benghazi is verslaggever Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep. Hans-Jaap, volgens de Britten is de Libische luchtmacht inmiddels uh, helemaal uitgeschakeld. Heb, heb jij er zelf iets van meegekregen? Nee, ja, je hoort nog steeds af en toe hele zware explosies... waar je hier nooit precies van weet wie uh, verantwoordelijk is voor die klap. Maar uh, je ziet in ieder geval de Libische luchtmacht uh, al heel lang niet meer uh, in de lucht. Het was lang geleden dat ik ze zag bombarderen uh, recht van mijn neus eigenlijk in, in Rasslenhoef. Toen uh, een grondlinie waar de uh, opstandelingen nu nog steeds niet zijn. Hè. Ze zijn nog steeds nog best wel moeilijk op gang te brengen richting het westen. Uh, maar ja, de berichten zijn dus dat in ieder geval de, de Libische luchtmacht niet zoveel meer zou kunnen uitrichten over systemen. Op de grond die, die moeten reageren op de westerse vliegtuigen, dat die ook bijna allemaal zijn uitgeschakeld. Dus dat we westerse vliegtuigen vrij kunnen bombarderen zonder angst voor uh, dat ze zelf worden neergehaald. Ja, en in Benghazi uh, waar jij zit, op de grond, wordt daar gevochten? Benghazi wordt niet gevochten anders dan dat er nog uh, ja, Gaddafi-aanhangers zijn in de stad die af en toe uh, iets naars proberen uit te halen. Soms heel erg gericht op bepaalde mensen. Ik weet dat mensen gevolgd worden van uh, de overgangsraad bijvoorbeeld, die zijn heel erg alert daarop. Maar ja, de eerste gevechten die zitten meer in Asdabia, 150 kilometer hier vandaan. Die stad, daar zitten gaddafi troepen daar proberen uh, opstandelingen binnen te komen. En uh, ja, hopen daar op airstrikes. En er zijn berichten uit Misrata, hè, de stad waar het echt veel zwaarder uh, vast zit dan, dan Asdabia nog. En, uh, dat daar... nu hoor ik er trouwens een zware klap, nu kun je niet de microfoon horen, maar... Een heel laag uh, dreun, Maar uh, daar in Misrata, zijn berichten van een dokter uit een ziekenhuis... dat daar airstrikes door het westen zijn geweest. Maar die berichten zijn er niet te bevestigen. En die dokter beweert dat de tanks van Gaddafi uh, daardoor zijn geraakt... en ook uh, zijn gevlucht, meer, meer naar een buitenring van die stad. Maar in Misrata is het goed mis. Als Ashtabia zit het goed vast. Er staan de opstandelingen vooral te kijken naar de stad op afstand... En kunnen met hun lichte wapens staan nog iets veel tegen doen. Hans-Jaap Meelissen van de Wereldomroep vanuit Libië. En zojuist laat de woordvoerder van de gelegenheidscoalitie weten in een militaire briefing dat het leger van Gaddafi blijft handelen in strijd met die VN-resolutie. En dat betekent dat de aanvallen onverminderd door zullen gaan. Intussen is de NAVO er nog niet uit. Nog steeds zijn de lidstaten het daar niet over eens welke rol de NAVO nou moet gaan spelen bij het toezicht op de no-fly zone. Wel is vanmiddag overeengekomen dat Turkije met vijf frigatten en een onderzeeër meedoet aan het afdwingen van een wapenembargo tegen Libië in korst. Pas sneder. Waarom lutten de lidstaten niet om het eens te worden over de rol van de NAVO? Nou ja, dat zijn nog steeds de twee bekende redenen. Duitsland en Turkije zien eigenlijk het gebruik van geweld tegen Libië niet zo zitten. Die vinden dat ook in strijd met die VN-veiligheidsraadsresolutie. Maar het belangrijkste blijft nog steeds dat eigenlijk de drie coalitielanden, de Verenigde Staten, Groot-Brittannië en Frankrijk, ja, aarzelen om zeg maar, de verantwoordelijkheid over te geven aan de NAVO. Die zouden de NAVO er graag bij willen betrekken en, en zeg maar, alle know-how van de NAVO willen gebruiken. Maar ze, ze aarzelen ervoor om de NAVO de politieke verantwoordelijkheid te geven om twee redenen, bang dat de NAVO met 28 lidstaten besluiteloos blijkt te zijn. En B, en daar zit Frankrijk enorm mee... dat uh, uiteindelijk de Arabische wereld op de achterste benen gaat staan... dan een Westers bondgenootschap als de NAVO... dan de verantwoordelijkheid neemt voor een actie in een Arabisch land. Daar heeft uh, Frankrijk veel moeite mee. En die besluitvorming wordt steeds maar opgehouden binnen de NAVO. En ik denk dat het zeker nog een paar dagen gaat duren... want net komt het bericht dat er volgende week dinsdag in, in Londen... een bijeenkomst is van die drie coalitielanden met de Europese Unie... met vertegenwoordigers van de Arabische Liga om die politieke toekomst... Van de operatie te bespreken. Dus ik denk dat de NAVO zou moeten wachten tot er die bijeenkomst is geweest... ...om te weten welke rol ze er eigenlijk zullen moeten gaan spelen. Maar wat ik niet begrijp is dat de Fransen zo moeilijk doen. Die hebben het voortouw genomen, die hebben de actie ondernomen. In Parijs is het allemaal uh, dichtgetimmerd. En nu dan zo moeilijk doen. Gaat het belang van Libië hen niet boven alles? Ja, dat belang gaat dus zeker uh, boven alles. Maar ze denken dat het belang om zeg maar, Libië uh, onder de knoe te houden... het best gediend wordt met een coalitie van een beperkt aantal landen... ondersteund door de Arabische wereld. Zij vrezen dat als je moet gaan discussiëren met 28 lidstaten... over welke doelen je nou uiteindelijk gaat bombarderen... dat er dan niet gebombardeerd gaat worden. Dat je het niet eens kan worden of je nou bijvoorbeeld een hoofdkwartier van Gaddafi gaat aanpakken. Daar zijn ze bang voor. Dat is toen ook gebleken in de Kosovo-oorlog... dat het moeilijk is om met 28 landen tegelijk te bombarderen. Daarom willen de Fransen de regie strak in handen... Een kleine club en liefst ook met dekking van de Arabische wereld. Ja, maar als je het hebt over dinsdag dat ze weer bijeenkomen in Londen, dan is die verdeeldheid binnen de NAVO. Misschien in die zin pijnlijk dat het de Libische Leider Kadhafi juist in de kaart kan spelen. Nou ja, in ieder geval, hij kan lachen naar de NAVO... maar hij kan niet lachen naar de bommen die op zijn hoofd vallen. Want dat zal natuurlijk gewoon door blijven gaan. In principe is die coalitie voornemens, en dat, dat zei je zelf net ook al... van: hij schendt nog steeds de, de afspraken van de Veiligheidsraadsresolutie. dus de militaire actie gaat gewoon door. Dus je zal blijven zien dat de drie landen hun actie zullen uh, handhaven... en dat misschien zelfs Qatar eraan mee gaat doen... België doet er nu zelfs al aan mee. Dus de, de, de op militaire operatie die gestart is, die zal gewoon doorgaan. Maar de politieke dekking van de NAVO, ja, die komt niet van de grond. Dat is natuurlijk een beetje het blamage voor de NAVO. Dat geeft toch weer aan hoe moeilijk het is om internationaal politiek te opereren. Maar voor het, het feitelijke militaire werk dat verricht moet worden in de ogen van, uh, van de coalitie. Ja, dat gaat gewoon door. We ja, hebben nu één vraagje, Paul. Turkije doet dus mee aan deze NAVO-actie. Terwijl de Turken uh, eerst tegen ingrijpen Libië waren. Leg, leg eens uit. Ja, dan moet je even goed weten waar ze aan meedoen. Hè? Ze doen dan mee aan het handhaven van dat wapenembargo. Dus ze gaan patrouilleren voor de kust van Libië... om te kijken of er geen schepen met wapens naar Libië gaan. Nou, ik heb de indruk dat er geen wapen via het water naar, naar Libië komt. Dus dat is een beetje een schijnvertoning daar. De NAVO maakt daar mooie hier mee. En het is natuurlijk opmerkelijk dat Turkije eraan mee wil doen. Maar dat wapenembargo is natuurlijk een beetje al achterhaalde zaak. Dat is leuk voor de buitenwereld. Het is ook leuk dat Nederland eraan meedoet. Maar het stelt natuurlijk bij elkaar niet zo heel veel voor. Het is een beetje een doekje voor het bloeden voor de NAVO. Om toch te laten zien dat ze erbij betrokken zijn, terwijl de echte strijd natuurlijk vanuit de lucht boven Libië wordt uitgevochten. Pas naar daar. En over die deelname van Nederland... daar wordt nu over gediscussieerd in de Tweede Kamer... over die militaire operatie in Libië. D66 en de Partij van de Arbeid willen wel uh, steun verlenen... maar willen wel wisselgeld daarvoor. Ontwikkelingsgeld om precies te zijn. Nodig voor opbouw en ontwikkeling in Libië... maar ook in andere Arabische landen, zoals Egypte en Tunesië. Joost Vullings in Den Haag zit naar het debat te luisteren. Joost, um, gaat het kabinet een beetje meebewegen... met D66 en de Partij van de Arbeid? Nou, Uri Roosentaal, onze minister van Buitenlandse zaken, die, die hapt in ieder geval niet direct, legde omstandig uit wat we eigenlijk al doen voor die regio, en dat is met name in EU-verband. Uh, nou ja, daarop kondigde Alexander Pechtold van D66 in ieder geval een motie aan. Maar ja, toen werd het debat toch wat, wat, wat verder, want het kabbelt wel een beetje voort deze middag, want Henk-Jan Ormel van het CDA sprak toen in één keer over koehandel, en Hero Brinkman van de PVV ging nog een stap verder, hij zegt, ik verbied het kabinet zelfs om deals te maken met de oppositie. Nou, daar werd Pechtold dan weer boos over, die zei, ja, dat, dat is buitengewoon brutaal voor een gedoogpartner partner... die eigenlijk aan de lopende man natuurlijk deals maakt met het kabinet. Maar goed, en, en wat zei Roosentaal daarop? Of is die daar nog niet over aan het woord geweest? Nou, oh, oh, oh, oh, hij zegt, ik heb in ieder geval geen deal gemaakt. Uh, er is geen deal, want die suggestie werd een beetje gewekt door de PVV... dat er in de achterkamertjes van alles al gaande was. Dat ontkent uh, Roosentaal wordt overigens ook ontkend door Pechtold. Maar goed, dit is natuurlijk wel interessant. Uh, dit komt omdat we een minderheidskabinet hebben. En in het debat natuurlijk rond de missie in Kunduz... kon de oppositie er heel veel uitslepen dat proberen ze nu weer, maar vooralsnog lijkt het nu wel een stuk moeilijker te gaan. Ja, maar denk je dat D66 en de PvdA het, het hierop zullen laten klappen? Nee, het, het hoeft ook niet uh, direct. Ik geloof dat men zegt, van, nou, dan willen we in de toekomst iets meer voor die landen. Dus ik, ik heb niet het idee dat ze het heel hoog willen opspelen vandaag. Want uiteindelijk zou het natuurlijk heel gek zijn als deze twee partijen... die al dagenlang pleiten voor die VN-resolutie... en de uitvoering daarvan steun aan de missie zullen intrekken. Goed, VN-resolutie, revolutie. Het is het eigenlijk allebei, Joost. Oh, Een revolutie? Nou ja, je zat ertussenin, maar ik vond het eigenlijk wel grappig. Ja, nou, Joost, dank je wel vanuit Den Haag. En dan is nu het woord aan Tim voor iets heel anders. Oh ja, iets heel anders. Verslaggever Henrik Willem-Hofs is vandaag op verjaardagsvisite. Je hoort het misschien al. Ik sta op het verjaardagspartijtje van Leenhuizer, beter bekend als Lee Towers... die vandaag de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt. 65 jaar, dat is gevierd met een feestje op Radio en TV Rijmond. Ja. Van harte gefeliciteerd, Dankjewel. 65 geworden. Dankjewel. Gaat u nu met pensioen? Nee, nee, nee. nee. Oeh, moet er niet aan denken. O, ik moet er niet aan denken. Nee. U gaat nog wel even door. Ja, alsjeblieft. U heeft ook prachtige cadeautjes gehad. Ja. zie daar een gele kraan staan, ja, ja. een plasticen. Ja, nou, ja, maar die kraan, dat, dat, is, dat is symbool. Die komt binnenkort komt hij op het hoogste punt van Rotterdam. De grootste van Europa. De grootste van Europa. En daar komt prominent mijn naam gewoon. Zolang als hij daar staat en werkzaamheden verwoest. Aangeboden door burgemeester Abbotaleb vanmiddag. Ja, maar wel. één ding, u was nooit ja. kraanmachiniste? Nee, maar dat staat er los van. Ik, ik, ik, uh, het, ik, ik repareerde die dingen. Dus als ze kapot gingen. Dus dat betekende ook dat ik ze kon bedienen. U bent wel altijd de zingende kraanmachinist gebleven. Ja, ze hebben daar een kleine vergissing van gemaakt. Ze zagen zag een kraan met een foto waar ik bovenop zat. Ja. Dus ze dachten, nou, die man, die, die man die zal wel kraanmachinist zijn. Maar dat bleek dus een kleine vergissing. U wilde eigenlijk nog één keer Ahoyvollen. En dat wilt u nog steeds. Dat zou het mooiste cadeau zijn. Heeft u dat vanmiddag ook gekregen? Uh, nou, dat moet ik natuurlijk zelf doen. Want dat zijn natuurlijk hele. Sponsoren misschien? Ja, maar wat belangrijk is omdat ik dit jaar 35 jaar in de business zit, eh, wil ik nog één keer met het Metropool Orkest, waar ik heel veel galas mee samen gedaan heb. Nou, ik hoor het al, me, het gaat er gewoon sluit komen. sluit ik me erg bij aan. Loop ja. even met me mee. Dan laat je nog wat zien wat ik vandaag gekregen heb van ze. Kijk, dat ben ik toen ik dat vanmorgen bij de post binnenkreeg. 50 keer gala soort, of de jaar. Een, een soort eerbetoon. En, en, en een, een soort missing link. En, en daar, dat werd vanmorgen bezorgd, dus ik stond daar met traantjes in mijn ogen stond ik daarnaar te kijken. En ik denk... Het waren waarschijnlijk ja. niet de enige traantjes vandaag. Nee, nee maar het zijn allemaal vreugdentranen geweest. En ik ben... Een fijne verjaardag nog. Bedankt. En fijn dat jullie er waren. Ranking the News. Dit is het nieuws van de dag. 3. Niet een zelfmoordaanslag, maar een tas die bij een telefooncel explodeerde. Twee. De PVV. Zij zeggen we vinden het erg moeilijk om het kabinetsbesluit te steunen. Ranking the News. Nu op nummer 1.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 De beste klantrelatie? Onderhoud je met CRM-software van Archie. Radio 1 Het NOS-journaal. De Tweede Kamer steunt het besluit van het kabinet om mee te doen aan militaire acties tegen Libië. Bijna alle partijen hebben nog wel vragen, maar het ziet er naar uit dat alleen PVV, SP en Partij voor de Dieren zich tegen de missie keren. Het kabinet stuurt 200 militairen, 6 F-16, zijn tankvliegtuigen en een mijnenjager om toe te zien op de naleving van het wapenembargo. In Jeruzalem is een dode gevallen bij een bomaanslag op busreizigers.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 Taylor is acht keer getrouwd geweest, waaronder twee keer met acteur Richard Burton. Elizabeth Taylor is 79 jaar geworden. Dat waren de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer. Hier is Gerrit Hiemstra. Het is prachtig weer, volop zon en vrijwel geen wind. Aangename temperaturen ook, 11 tot 16 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder en het kan weer mistig worden. De plaatsen kan het zich teruglopen naar minder dan 100 meter. De temperatuur daalt vannacht naar 1 tot 5 graden en aan de grond kan het een beetje vriezen. Morgenochtend moet de mist eerst oplossen... en het is moeilijk te bepalen hoe lang dat duurt. Misschien schijnt de zon al om 9 uur... maar het kan ook tot laat in de ochtend duren... voordat de zon doorbreekt. Uiteindelijk wordt het overal zonnig... en de temperatuur loopt op na 12 tot plaatselijk 17 graden. Later in het noorden wel een paar wolkenvelden. Er is weinig wind morgen met een veranderlijke richting. Vrijdag is het ook zonnig en droog voorjaarsweer. In het weekend komt er meer bewolking... en zaterdag kan er ook een beetje regen vallen... Het wordt dan ook wat kouder, met overdag een graad of 9 en s'nachts lichte vorst. Na het weekend loopt de temperatuur langzaam weer wat op. ANW-verkeersinformatie. De avondsbits verloopt niet drukker dan gebruikelijk. De meeste files staan rond Utrecht en Rotterdam. Twee files vallen op. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort is veel vertraging. Er staat tussen Knoopend Diemen en Knoopend Muiderberg 6 kilometer... Is daar een ongeluk gebeurd? De rechte rijstrook is dicht. En de A15 van Gorkum naar Nijmegen, tussen het knopen Deil en Tiel-West, maar liefst 10 kilometer stilstaan. Na een ongeluk met een vrachtwagen zijn beide rijstroken dicht. U wordt er langs geweid via de vluchtstrook. Kom zaterdag 26 maart naar de NVM Huizendag. Kijk op funda.nl. Bruinzeelvloeren, de grondleggers van parket. Kijk op bruinzeelvloeren.nl.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 rijke advocaten en notarissen. Bron van Inzicht. Drie over half zes, goedemiddag. We gaan van Israël via Libië naar Syrië... Niet de hoofdstad in Syrië, Damascus, maar de provinciestad Dara is het centrum van protesten tegen de Syrische president Assad. Bij demonstraties zijn tot nu toe zeker elf doden gevallen. Nicole Fever, ons correspondent, heb je enig zicht, Nicole, op de onrust in Syrië vandaag? Heel moeilijk om een beeld te krijgen. Journalisten die worden geweerd. Ook collega's die in de hoofdstad wonen, hebben geprobeerd die kant op te gaan. Apparatuur is in beslag genomen. Uh, nou komt het nieuws toch wel uh, naar buiten via het internet. En het laatste wat we eigenlijk gehoord hebben, is dat er uh, gisteravond toen waren er weer duizend mensen gegaan naar de moskee in uh, Dara. En uh, toen hebben de Veiligheidsdiensten elektriciteit afgesloten, telefoonlijnen afgesloten en uh, hard ingegrepen. En daarbij zijn weer doden gevallen. Maar waarom juist vanuit Dara, Nicole? Wat is dat voor een stad in het zuiden van Syrië? Ja, het is een, de hoofdstad van uh, het district Dara. Daar wonen 75.000 inwoners. Het uh, plaatsje ligt aan de grens met Jordanië. En eigenlijk omdat daar zoveel geweld is gebruikt... en daar doden zijn gevallen is men daar niet meer bang en gaat men de straat op. Er is eerder ook al in Aleppo en in eh, Damaskus geprotesteerd. In de hoofdstad zijn er ook wat eh, dissidenten opgepakt. Maar het is het toch minder grootschalig? Maar ik zou me wel kunnen voorstellen dat doordat het protest zo doorgaat in, in deze stad... er ook een stimulans van uitgaat voor protesten in andere delen van het land. Nou heeft president Assad gisteren eh, zeg maar gereageerd op die protesten door een gouverneur af te zetten. Is dat voldoende gebleken voor de demonstranten? Ja, hij heeft nog meer gedaan. Hij heeft uh, wat, wat mensen daar naartoe gestuurd om te gaan condoleren. Hij heeft die jongeren waarover ik eerder sprak, heeft hij uh, vrijgelaten. Maar ja, dat, dat helpt op dit moment niet meer als uh, vervolgens er weer hard wordt ingegrepen en er nog meer doden zijn gevallen. Dus deze tegemoetkomen, dat lijkt me dat dat niet genoeg gaat zijn. Want die harde lijn wordt eigenlijk gewoon doorgezet door Assad. Ja, dit bewind is al sinds 1963 aan de macht en ja, het is een, een minderheidsregime. En dat heeft de macht er de, de, de winter goed onder. Uh, al die tijd is de noodtoestand uh, van kracht. Het land is heel erg versnipperd. Uh, daar wonen christenen. Uh, Assad zelf is onderdeel van een, uh, een kleine shiïtische stroming. De meerderheid is Soenitis. Nou, De grootste opstand tegen het regime van de Assad vond plaats uh, begin de jaren 80. Dat is toen echt hardhandig. Uh, neergeslagen. Er zijn tienduizenden slachtoffers gevallen. Ja, en sinds die tijd heeft het regime niet meer met hele grote opstanden te maken gehad. En nu dit, dus dit is voor Damascus behoorlijk alarmerend. Ja, als je even uitzoomt, behalve Syrië, hoe kijken dan de andere, landen, de andere Arabische landen aan tegen Syrië? Nou, ze, ze bevinden zich eigenlijk in een soort van isolement. De Golanhoogte is sinds 1967... ...bezet door Israël, een stukje Syrië. En eigenlijk laten ze hun buitenlandbeleid daarvoor een groot deel door bepalen. Ze ondersteunen allerlei Palestijnse bewegingen... ...maar ook bijvoorbeeld Hezbollah in Libanon. Kijk, en in de andere, in de andere landen daar heb je een grote Semitische minderheid... ...en die zitten niet te wachten op ja, Hamas-achtige organisaties... ...en hebben wat, daardoor eigenlijk niet al te beste verhoudingen met, uh, met Syrië. Nou, met het buurland Libanon is er ook al een gespannen uh, verhouding doordat Syrië daar wel heel lang is blijven hangen na de burgeroorlog. Dus, en, ja, en er waren ze ook nog een schurkenstaat in de ogen van, uh, van Amerika. Dus lange tijd zaten ze in een uh, isolement. Nou is op, dat moment, op dit moment dat niet de grootste zorg voor de leiders uh, in Damascus. In ieder geval delen ze nu iets met hun Arabische buren. Zij moeten net zo als die andere Arabische landen omgaan met een opstand van het volk. Nicole Fever, dank je. Om vier uur vanmiddag is de Portugese premier Socrates begonnen aan wat mogelijk zijn laatste debat is als premier. Zijn minderheidsregering kondigde een nieuw bezuinigingsplan aan waarvoor maar weinig steun bestaat. Correspondent Rob Zoutberg volgt het. Rob, dat debat is dus aan de gang. W wat is die eh, voornaamste kritiek op dat plan? Ja, Het programma van Socrates heet het programma voor stabiliteit en groei. Maar let op dat woordje stabiliteit, het leidt tot enorme onrust... In het land. Zoals je zegt, hè? een nieuw bezuinigingsplan voor Portugal. Er wordt de komende twee jaar weer enorm gesnoeid. Tot 2,5% moeten de overheidsuitgaven omlaag. Dat raakt pensioenen, gezondheidszorg, onderwijs, werkloosheidsuitkeringen. Maar waar de Kamer vooral. Heel erg boos over is, is dat Socrates al die plannen al in Brussel heeft aangekondigd begin deze maand. zonder met de Kamer te overleggen. En daarvan heeft de oppositie gezegd: de conservatieve oppositie, de PSD, dat gaat mooi niet door. Ook al kan dat, en dat beseft iedereen zich, leiden vanmiddag tot de val van het kabinet. Ja, en ik neem aan dat er ook veel onrust in het land is dat de oppositie er zo hard tegen aangaat. Ja, het programma voor Stabiliteit, onrust, echt onrust. Onrust in de politiek, onrust op straat. Portugal beleeft een maand van demonstraties, van stakingen. Vandaag rijden de treinen niet, morgen de metro niet. Vrijdag opnieuw de treinen. Er is onrust op de beurzen waar de koers opnieuw naar beneden gaan. En ja, er speelt een ander probleem bij. Door die enorme onrust, ook op de financiële markten bijvoorbeeld... moet Portugal nu een enorme rente voor staatsobligaties gaan ophoesten. Dat zit nu op dik 8%. Ik denk erbij dat bijna drie keer zoveel als wat wij in Nederland betalen. Nou, de situatie in alle opzichten wordt daardoor echt onhoudbaar. Ja, toch zal er links of rechts om wel bezuinigd moeten worden. Als je de regering nou laat vallen als oppositie, wordt de malaise dan niet nog groter. Ja, daarvan heeft de PSD, de oppositie, nu gezegd dat ze dat. Voor nemen. De, de, de kans is natuurlijk als dat kabinet valt vanmiddag dat, dat de instabiliteit zo toeneemt dat één ding in ieder geval de Portugezen niet meer kunnen, dat is zich verzetten tegen uh, uh, hulp uit dat Europese steunfonds en dat het dan echt gaat gebeuren, dat ze het hoe ze het dan ook willen, het, uh, ja, letterlijk door de strot zal worden geduwd, dan zullen ze daar aan moeten, want dan wordt de instabiliteit van het land gewoon veel te groot. En worden daar ook bedragen bij genoemd? Ja, er worden bedragen genoemd, maar nog geen getal is echt hard daarin hoor. Het gaat om 40, 60, hooguit, hooguit 70 miljard euro. We denken daarbij uh, één ding natuurlijk wel. Het gaat niet uh, zoals in Ierland om een bolgebreide bankensector. Maar het gaat gewoon in dit geval om het redden van een noodleidende overheid. Een overheid die hoopt op een begrotingstekort uit dit jaar van ongeveer iets minder dan 5% uit te komen. Nou, iedereen vraagt of dat wel gehaald uh, zal gaan worden. En of daar het ste steunfonds niet gewoon heel hard bij nodig is. Het gaat allemaal om, om groeiperspectief. Hè. Kan die economie, die portugese economie, weer verder komen? Nou, daar is iedereen gewoon heel somber over. En kan je inschatten of Socrates nog iets in zijn achterzak heeft... voor het parlement, waarmee hij ze alsnog over de streep krijgt? Of is het met dit plan uh, slikken of stikken? Slikken of stikken. Hij zit klem. Hij kan geen kant meer ophuizen. Hij heeft de contouren van zijn plan in Brussel al, al vastgesteld... En daarmee kunnen ze dus ja, zeggen, hij kan geen koop meer op. Een spannend debat daar in Portugal. Rob Zuidberg, dank voor jouw verslag. We gaan naar Apeldoorn. Daar zijn de wereldkampioenschappen baanwielrennen. En de eerste middagsessie zit erop. Nederlanders kwamen al in actie op de individuele achtervolging en de teamsprint. Sebastiaan Timmerman is het een goed begin geweest voor de Nederlanders? Ja, nou niet zo dat ze in de finale staan. Dat, dat zat er niet in voor zowel de ploegachtervolgers als de teamsprinters. Maar het is ook niet zo dat ze het heel slecht hebben gedaan. Uh, de ploegachtervolgers uh, bijvoorbeeld, die eindigen op de uh, zesde plaats in de kwalificatie en dus ook in het eindklassement. De tijd viel een beetje tegen. Men had uh, gehoopt dat het iets sneller zou gaan dan de 4 minuten en 6,5 seconden... die het uh, Nederlandse kwartet nu reed. Maar ook veel andere landen kwamen niet tot supersnelle toptijden. En Nederland eindigt dus uiteindelijk daarmee op de zesde plaats. Um, doet wel goede zaken uh, voor wat betreft de Olympische ranking. Dat is een lang en ingewikkeld verhaal, maar het komt er eigenlijk op neer. Dat je als Europees land bij dit wereldkampioenschap uh, uh, goed moet scoren. Uh, veel Europese landen achter je moet laten om in ieder geval in de race te blijven voor de Olympische. Spelen, dat heeft Nederland goed gedaan. Maar finale finaleplaats zat er dus niet in. Australië gaat het vanavond opnemen tegen Rusland. Australië werd vorig seizoen ook wereldkampioen. Dus dat is niet zo verrassend dat zij in de finale staan. Dat de Russen daarin staan, dat is wel verrassend. Groot-Brittannië daardoor verbannen tot de troostfinale. En de Britten nemen het daarin op tegen de Nieuw-Zeelanders. Maar de Nederlanders zaten toch wel dichterbij... dat die vier landen dan dat ze in het verleden hebben gezeten. Dus Timveld, Levi Heijmans, Jenning Huizinga... En Arno van der Zwet hebben het, wat dat betreft, best aardig goed gedaan. De teamsprinters had ik ietsje meer van verwacht. Hugo Haak, uh, uh, Teun Mulder reed erin. En Roy van den Berg eindigen op de zevende plaats. En zitten toch wel een behoorlijk eindje af van de top 4. Frankrijk neemt het vanavond op tegen uh, Duitsland. Dat is dezelfde finale als vorig jaar bij het ja, in Kopenhagen. Toen won Duitsland uiteindelijk die finale. Vanavond kunnen de Fransen dus revanche nemen. Groot-Brittannië gaat in de troostfinale rijden tegen Australië. Dat is allemaal vanavond. En dan zien we ook Willy Canis in actie op de 500 meter bij de vrouwen. We gaan Marianne Vos zien, de Olympisch kampioene, op de puntenkoers. Rijdt ook die puntenkoers weer. En Wim Stroetinga gaat rijden in de Scratch race. En ik denk dat vooral Vos en Stroetinga grote medaillekandidaten zijn voor vanavond. Sebas, ik heb geen vragen meer. Dank je wel. Oké. Okay. Minister Donner van Binnenlandse Zaken wil over drie jaar de stadsdeelgemeenten in Amsterdam en in Rotterdam opheffen. Hij vindt dat de deelraden te veel een extra bestuurslaag zijn geworden. Verslaggever Trudy van Rijswijk, <coughs> pardon. Trudy van Rijswijk was in Amsterdam-Oost en daar was zij met de voorzitter van de stadsdeelraad, Fatima Elatik. De Linierstraat is ongeveer het centrum, denk ik. Hè? Het middelpunt van dit stadsdeel. We hebben een paar van dit soort grote straten die van belang zijn voor de economie in ons stadsdeel, maar ook gewoon voor onze bewoners. We kijken hier uit op dat stadskantoor Over het water. Prachtig gebouw. Heel mooi gebouw. En ja, het is een gemeentehuiswaardig zelfs. Absoluut. Maar ja, als je vergelijkt, als je het aantal inwoners vergelijkt van het stadsdeel, is het eigenlijk te vergelijken met de gemeente als Maastricht. Ja, we doen eigenlijk alles wat de gemeente ja. ook doet. Alleen het is wel zo dat ze Maastricht niet uh, op willen heffen, maar de stadsdelen wel. Maar je moet wel kijken, hoe hou is zo'n stad bestuurbaar? En kom nou eens kijken naar wat wij nou op stadsniveau allemaal doen, voor bewoners. En als dat op een andere manier en een betere manier kan, laat ik me graag overtuigen. Want tot nu toe heb ik geen andere of betere manier gezien. Nou ja, ik kan me voorstellen dat het voor bewoners heel handig is... dat ze hier in dit prachtige gebouw terecht kunnen. En dat ze niet helemaal naar de Stopra hoeven. Maar ja, dat is wat anders. Dat is een kwestie van een gebouw. Ja, het is maar er zijn... fysiek. Het is meer fysieke afstanden en zo. Maar het gaat over meer dan dat. Het gaat ja. ook over uh, hoe dichtbij je als lokaal bestuur bij je bewoners staat... en bij wat er gebeurt in je stadsdeel. Donner, die zegt ook van... Uh, het moet eigenlijk in 2014 al klaar zijn. Dan moeten ze weg zijn. Waarom willen ze ze weg? Dus als het doel is, we willen een kleine overheid is, en dat is het, dat moest ten kosten van alles gaan. Ja, dan heeft Donner helemaal gelijk. Dan moet je gewoon kriskras doorheen. Dan moet je ze afschaffen en dan moet je ook niet gaan huilen als allemaal dingen verkeerd gaan. Want dat is je doel. Je doel is niet de stad bestuurbaar houden of het land bestuurbaar houden. Dus het doel is, we willen af van deelgemeenten. Als je bespaart, dan ook geld. Dat denkt meneer Donner, dat een hoop geld bespaart. Als je dat wil, ja, dan kan je dat ook bereiken in 2014. Sterker nog, als je het wil, kan je het volgend jaar bereiken. En ik ben echt uitgedaagd hoor, om mee te denken met hem. En als hij me kan overtuigen dat dit een betere is. Als er een betere oplossing is dan stadsdelen, hoor ik het ook graag. Dames, goede kijken. Deze mevrouw is voorzitter van de stadsdeelraad. En de stadsdeelraad willen ze gaan opheffen. Kan me helemaal niks schelen. Maakt haar niet uit, het spel? Maakt helemaal niks uit. Maar dat is niet erg. Wij regelen gewoon veel voor de mensen. Dus... Ik woon in een enige buurt, maar ik ken u wel hoor. Maar deze mevrouw is van de NOS. En die doet, een die doet eigenlijk een beetje praten met mensen en met mij over de stadsdelen. Ons kabinet zit erover na te denken om te, om te zeggen dat stadsel niet belangrijk is. Eigenlijk niet, niet dat dat niet te... Ik vind het stadsdeel zoals het nu is, hè? Ja. nu het weer ja, wat groter is geworden ja. dan, ja. Uh, dan ja. eerst met allemaal die kleine dingetjes. Ja. Ik moet zeggen, we hebben veel momenteel aan stadsdeel Oost. Ja? Want ik ben betrokken bij die uh, postzegelparkje ja. bij mij daar. Ja? Ik heb het gevoel dat er wel wat gebeurt ja? de laatste tijd bij mij daar. In de enige buurt, ik kan niet spreken over de rest van Oost. Dus ik vind die stadsdelen, er begint al een, een, een gevoel te komen dat ze echt wat gaan doen. Verzet, in ieder geval in Amsterdam, bij de voorzitter van eh, Amsterdam-Oost, dat stadsdeel. Dat is Amsterdam, gaan we naar Rotterdam, want ook daar worden de deelgemeenten opgeheven. Daar zijn er op dit moment nog twee keer zoveel als in Amsterdam, namelijk veertien. Jantine Kriens, goedemiddag. Goedemiddag. Wethouder van Rotterdam. Als die allemaal worden afgeschaft, die veertien deelgemeenten bij jullie in Rotterdam, krijgt u het erg druk op het stadhuis en de koolstingel? Nou, we zouden ook vooral heel veel missen, omdat het een manier is waarmee je duidelijk maakt dat het in Penny's echt anders is dan het in de binnenstad van Rotterdam is, en dat het dus belangrijk is dat er mensen, ook die mensen van Penny's, daar dichtbij hen vertegenwoordigen. Hoe bedoelt u dat dan? Op welke manier wilt u dat gaan doen dan? Nou ja, wij vinden, wij, wij hebben het voorstel van minister Donner nog eens eventjes goed bestudeerd, en uh, wat wij zien is dat er voldoende ruimte is om uh, op een op een goede manier burgernabij bij bestuur in Rotterdam te blijven organiseren, en daar uh, zit voldoende ruimte in het voorstel dat er nu is. Uh, dus wij gaan daar gebruik van maken. We gaan de discussie goed voeren met de, met de gemeenteraad. Maar op welke manier wilt u dat gaan doen dan? Ja, Als je het heel technisch maakt, dan, dan, dan, dan kun je zien dat in het wetsvoorstel eh, de mogelijkheid blijft bestaan voor een gemeente als gemeenteraad om een zogenaamde territoriale commissie erin te houden. En dat betekent dat je dus in, in gebieden in Rotterdam, in nou, Wijk, Pernis bijvoorbeeld is er zo eentje, daar verwijst de minister zelf naar, eh, dat je daar... ...wijkraadachtige constructies kunt organiseren... ...waardoor je ervoor zorgt dat de mensen in Pernis ook rechtstreeks invloed uit kunnen oefenen... ...op de dingen die dicht bij huis van belang zijn. Ja, maar hoe, hoe zorgt u dan voor een afspiegeling van de wijk? Want voor zover ik het begrijp, eh, worden deelraadsleden straks dan niet meer gekozen? Dat zou wel kunnen. Uh, dat, laat, dat laat de minister duidelijk open. Hè? Nogmaals, hij verwijst zelf naar onze wijkraad Pernis... En die worden ook gewoon gekozen. Uh, en dat betekent dus dat dat ook in een nieuwe constructie elders zou kunnen. Dat, dat kan ook op een andere manier. Nou, dat gaan we met de gemeenteraad eens goed over praten. Ja. Uh, donner wil met dit voorstel geld besparen. Hè? Dat is natuurlijk de, de, de grote doelstelling voor de komende jaren. Hoeveel levert het in Rotterdam op? Ja, helemaal niets. Uh, het levert Donner helemaal niets op. Uh, want dat zit gewoon in het gemeentefonds. En gelukkig maakt hij ook duidelijk dat het gemeentefonds gewoon blijft uh, zoals het is. dat Die afspraken gewoon blijven in stand blijven. Ja, maar dat begrijp ik niet. Het, het zou toch geld besparen? U zegt, nee, het bespaart helemaal niets. Nee, het bespaart, het bespaart helemaal niets. Maar dan ga ik toch even het samenvatten wat we net besproken hebben. Het is over, in plaats van deelgemeente spreekt u over territoriale commissies. Ja, eh, volgens de wet, hè? Wijkraadachtige constructies. Ja. Ik, ik concludeer dan, Rotterdam houdt gewoon deelgemeente. Leden kunnen dus gewoon gekozen worden. Uh, het levert dus aan bezuinigingen niet heel veel op. En dat uh, eigenlijk alleen de naam in Rotterdam deelgemeente verdwijnt. Ik ga met de gemeenteraad, ga ik eens eventjes goed in gesprek... Uh, en wij gaan kijken hoe we hierop gaan reageren. En wat ik constateer is dat we heel dicht kunnen blijven bij wat we nu doen. Met als voordeel? Nou, kijk, het gaat er niet, het, niet om die twee tegen. Van ons hoeft het allemaal niet. Wij hebben uh, in de afgelopen periode goede afspraken met de deelgemeenten gemaakt. Bij ons is het niet een aparte overheidslaag. Bij ons is er gewoon één stadsbestuur. En we zorgen ervoor dat dat stadsbestuur in Pernis goed werkt. En in Feyenoord goed werkt. En vanaf de Kostingel goed werkt. En dat we met elkaar samenwerken. We hebben goede afspraken over uh, tevreden Rotterdammers als het gaat om de stadwinkels in de deelgemeente. Uh, dus wat ons betreft. Ga, ze, ga, gaan de dingen goed in Rotterdam op dat put? En dat gaat... goed, als er zo'n ja. wetsvoorstel ligt, dan moeten we daar natuurlijk wel wat mee. En daar gaat u dus een goed gesprek over voeren met minister Donner. Ik wens u veel succes daarbij. En met daarbij. onze gemeenteraad. 90 he, 90 meter, excuus, er natuurlijk, met de gemeenteraad, maar de minister luistert vast wel mee... over de plannen die u daar allemaal in gedachten hebt. Wethouder Nantine ja. Kriens uit Rotterdam. Dank u. Zometeen de stand van zaken rond de kerncentrale in Japan. Hoe moeten wij de zwarte rook duiden die uit een van de reactoren komt? En hoe moeten wij het verkeer duiden? Lijnand Zwaan bij de AWB. De avondspits die verloopt normaal. Maar er zijn wel twee files die veel vertraging opleveren. Dat is op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Na een ongeluk voor knooppunt Muidenberg 10 kilometer. En wat nog wat meer op is er op de A15 van Gorkem naar Nijmegen. Tussen het knooppunt en Tiel West. 12 kilometer stilstaan. Na een ongeluk met een vrachtwagen zijn beide rijstroken dicht. Je kunt er wel langs via de vluchtstrook. Maar richting Nijmegen kun je beter omrijden via Den Bosch. Over de A59 en de A50. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik. De situatie bij de Japanse kerncentrale is nog steeds zorgelijk. Er komt uh, zwarte rook uit reactor 3 al de hele dag. En op een plek, 40 kilometer van de centrale, is een heel hoog waarde cesium, een radioactieve stof, gevonden. Daarom contact met Frodo Klaassen van het Nucleaire Instituut NRG te petten. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, laten we met die zwarte rook beginnen uit reactor 3. Is al duidelijk waardoor die rook uh, wordt veroorzaakt en of die gevaarlijk is? Nee, eigenlijk nog niet. We hebben er vanochtend met een aantal experts naar gekeken. En uh, we hebben nog niet goed, uh, overigens ook in Japan, is het, uh, uh, hebben ze nog niet echt een duidelijke verklaring kunnen geven. En het is zo. Pardon. Dat uh, wat zou kunnen zijn. is het feit dat ze in de reactor 3 weer de elektriciteit hebben aangesloten. en begonnen zijn met een aantal tests uit te voeren. Uh, dat het daarmee te maken kunnen hebben. Dat, uh, dat er dus uh, rook is ontstaan door een kleine brand of zo. En, en het is dus ook niet duidelijk of dat een gevaarlijke wolk is? Nee, uh, op het ogenblik is dat niet duidelijk. Uh, hoewel. Uh, het vermoeden is dat er weinig radioactiviteit in zit. Eerder hadden we witte rook, hè. dat was dat, dat stoom wat uit die reactoren kwam. En daar kon duidelijk radioactiviteit vanuit uh, de reactor meegenomen worden. Dit duidt eerder toch op een, meer van, of, of een klein brandje of, of iets wat smelt, uh, wat niet direct gevaarlijke, uh, gevaarlijke straling uh, zou hoeven te bevatten. Nee, slag om de arm, hè. dat geldt voor veel dingen. Uh, ook wellicht voor het bericht van een hoge waarde cesium... op 40 kilometer afstand van de centrale, wat ik net zei. Dat, dat is een bericht van de Japanse zend zender... En HK, uh, als dat klopt, waar duidt dat dan op? Ja, um, ik, ik heb even nauwkeurig naar die, naar die gegevens gekeken. En wat, ze, wat je ziet is dat er dus in, in, uh, in hoeveelheid uh, zand of grond uh, een hoge activiteit is gevonden van cesium. Dat is een bepaald radioactief product wat ook uh, uit die reactoren komt. Uh, dat kan zijn meegenomen door de lucht en door de regen bijvoorbeeld uh, op de grond terechtgekomen zijn, maar het gaat me om hele kleine hoeveelheden die dus die die activiteit die activiteit kunnen geven dus uh, het is eigenlijk maar een miljoenste gram en dat kan gewoon een klein stofdeeltje zijn wat toevallig dat cesium bevat uh, wat die hoge activiteit geeft maar als je ook ziet wat het effect wat de echte waarde van die activiteit is en wat het effect is op de omgeving is die eigenlijk maar heel klein ja en en toch ook daar weer slag om de arm hè? want uh, is het niet op te lossen met veel meer monsters nemen van de grond en veel meer metingen in de lucht verrichten en, en op het water, zodat je wat meer weet dan nu? Ja, er worden, er worden natuurlijk best heel veel metingen verricht. Uh, maar als, zoals gezegd, kijk, als, als een kleine hoeveelheid radioactiviteit... die op zich niet gevaarlijk is, op een bepaalde plek terechtkomt... en, en je, meet daar net, je meet daar net een toevallige monster... Ja, dan, dan meet je dus een hele hoge waarde. Terwijl als je een meter verder uh, zou graven, dan zou je misschien zelfs niks weten. Dus het is heel moeilijk om een goed beeld te krijgen... van, van hoe die verspreiding nou precies verloopt... En uh, ja, of die egaal zeg maar, over, over het gebied uh, verspreid wordt of, of op bepaalde plekken zeg maar, uh, piekwaarde geeft. En geldt dat dan uh, ook voor die berichten over het drinkwater in Tokio waarvan eerder vandaag werd gezegd dat kunnen jonge kinderen beter niet drinken? Ja, dat is, dat is eigenlijk precies hetzelfde. Er werd uh, vanochtend gemeld dat er uh, 210 werd gemeten. Dat was dus de activiteit in een liter water. Uh, maar later vandaag kwamen weer nieuwe cijfers en toen was het plotseling 19 dus eigenlijk weer een uh, factor 10 lager. En, uh, en als je dus kijkt naar die laatste cijfers 19 is dan niet gevaarlijk. Uh, de, de grens wordt gesteld bij 100 voor zuigelingen en baby's en voor, bij mensen zelfs op 1000. Dus dan zie je ook weer dat die waarden heel erg fluctueren en ik denk ook dat we dat de komende dagen, weken nog wel zullen zien dat je af en toe piekwaarden zult meten en dat uh, misschien daardoor ook wel weer ja, wat, wat, wat paniek of in ieder geval wat reuring door ontstaat. Maar als je naar het globale beeld kijkt van, ja, is er nou heel veel vrijgekomen? Is het nou heel gevaarlijk? Ja, dan, dan valt het over de hele linie wel mee. Ja, maar het blijft een onbehagelijk gevoel geven. Ja, dat snap ik zeker. Ik, ik kan me heel goed voorstellen dat mensen zich ja, daar enorm zorgen om maken. Ook omdat, ze, omdat het moeilijk is te duiden. Ja. Wat betekent het nou voor mijn kinderen bijvoorbeeld als ze dat drinken? Of voor mezelf? En uh, ja, dat is, dat, dat, ik snap dat, dat mensen zich daar echt zorgen om maken. Dat snap ik, ja. Nou, het enige wat we, we kunnen doen is zo goed mogelijk daar de, de, de duiding aan geven. Te verklaren wat het, wat het echt betekent. Ik wou net zeggen, daarom hebben we u onder andere Frodo Klaassen van NRG Te Pet. Ik dank u wel. Dag Graag gedaan. Het NOS Radio 1 Journal Media Overzicht. Elizabeth Taylor staat bij Twitter bovenaan de lijst met trending topics. Dat zijn de meest besproken onderwerpen via dit sociale medium. Als je even met je ogen knippert, zijn er alweer tientallen nieuwe tweets bijgekomen. Zo hard gaat het. Ja, de Britse acteur en regisseur Stephen Fry herdenkt Taylor via Twitter als Dim Elizabeth. Surely the last of a breed. Stephen Fry refereert onder meer aan de hoge Britse onderscheiding die Taylor heeft gekregen van de Britse koningin. Dat was op 31 december 1999 toen er extra lintjes werden uitgerekend, uitgereikt vanwege de millenniumwisseling. Taylor werd in 1932 in Londen geboren... Haar ouders waren wel Amerikaans. En onder de naam Dame Elizabeth heeft ze ook getwitterd de afgelopen jaren. Ze had meer dan 300.000 volgers. In een andere reactie op Twitter wordt opgemerkt dat geen enkele van haar zeven echtgenoten haar heeft overleefd. Ook wijst iemand op de genetische mutatie bij Elizabeth Taylor. Ze had violetkleurige ogen. Ja, we moeten het even nuanceren. Hè. Er zijn nog twee echtgenoten die in leven zijn. Dat klopt, wij dat eerder, zei Eelco, ja. Deze uitzending. Ja. Goed, uh, zo zie je maar. Niet alles klopt wat er op Twitter uh, staat. Er is een, uh, iemand die. Uh, citeert een uitspraak van haar over de glamour die ze uitstraalde... zou ze ooit hebben gezegd... I don't pretend to be an ordinary housewife. En was inderdaad geen ordinaire huisvrouw. De jongere generatie twitteraars heeft wat minder met haar. Ene Arlasha Randall schrijft dat waarschijnlijk heel veel mensen... de naam Elizabeth Taylor hebben moeten googlen. Dat is treurig, vindt ze, want Taylor was volgens haar... in alle opzichten een legende. Radio Canada heeft een link naar zwart, zwart beelden uit 1964. Zwart-wit, denk ik, zal dat zijn. Taylor komt in dat filmpje aan in Canada met het vliegtuig... om kort daarna te gaan trouwen met haar grote liefde Richard Burton. Die speelde op dat moment uh, in Toronto in het toneelstuk Hamlet. Taylor en Burton hadden elkaar in 1961 ontmoet... tijdens de opnames van Cleopatra. Ze waren toen allebei nog getrouwd. Hun relatie veroorzaakte een enorme rel. Negen dagen nadat Elizabeth Taylor was gescheiden... vloog ze naar Canada waar zij en Burton door een predikant... in het ritz carlton Hotel in de Echt werden verbonden. Op de BBC zijn er reacties van mensen die Elizabeth Taylor bedanken... voor haar inzet in de strijd tegen AIDS. Een van hen, Jordan, Taylor aan om maar snel naar boven te gaan. En namens alle gays haar vriend Rock Hudson een dikke zoen te geven. CNN herdenkt Elizabeth Taylor in filmpjes, maar vooral met een prachtige fotogalerij. En zo'n 30 foto's wordt een handzaam overzicht gegeven van haar leven en carrière. Het is bovendien een mooi tijdsbeeld. De nieuwszender, die erom bekend staat om snel overal ter wereld bewegende beelden vandaan te halen, heeft met de foto's een mooie manier gevonden om stil te staan bij het overlijden. En dan nog meer nieuws over bekende mensen. Prinses Maxima heeft de aanstaande Britse Prinses Kate Middleton, desgevraagd van advies, gediend. Een verslaggever van de BBC vroeg aan prinses Maxima of ze nog een goed advies had voor Kate. En daarop gaf de Nederlandse prinses het volgende antwoord: Ja, Blijf jezelf. En inderdaad, ik en ze wensen haar het beste. Nou, veel succes. 29 april is dat natuurlijk. Op de site van NRC Handelsblad een reeks indrukwekkende foto's. Volgens de krant lopen in het fotoaanbod van de internationale persbureaus... steeds meer foto's binnen van Japanners... die terugkeren naar hun vaak verwoeste huizen. NRC heeft er een aantal uitgekozen. Een foto met een speelgoedbeer tussen het puin. Ook eentje van een kapster die een foto terugvindt in haar zaak. Ja, je kunt het je bijna niet voorstellen hoe alle troep in Japan ooit nog kan worden opgeruimd. Toch is een vrouw alvast begonnen. Om haar heen allemaal puin. Van haar winkel staat nog één gevel, min of meer, overeind. Zometeen om zeven uur. Hoe meer ik mij in de Koran verdiepte, en hoe meer ik de hadith ging lezen... hoe meer ik allerlei boeken eromheen ging lezen, hoe minder ik erin ging geloven. Hafid Bouassa. Ik ben schrijver en vertaler. Luister naar kunststof. Ik heb gewoon gezegd, kijk, er is een verschil tussen of ik geloof in islam... of ik geloof of Allah bestaat of niet, en of ik van jullie hou of niet. Zometeen van 7 tot 8. Hafid Bouassa. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. De wet van Pareto.